Morgen zullen we waardig afscheid nemen, dienen. En dit huis blijft altijd voor je open, mijn kind. Altijd. Vergeet dat nooit. Dank u, Oom. Ga nu maar slapen. Wel te rusten, Oom. Wel te rusten, mijn kind. Het geslacht van Garderen, een serie hoorspel naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vandaag hoort u het dertiende deel, een ontknoping. Hoe laat verwacht je haar, Herman? Dat weet ik niet precies. In de loop van de morgen, heeft ze gezegd. Oh, als ze met de diligence komt, dan worden ze wel middag. <lacht> nou, we zullen wel zien, Steef. Ik blijf in elk geval wel even op haar wachten om haar hier op te vangen. Weet je, we hebben grote plannen om het kerkelijk leven hier in Vreeswijk wat op te vijzelen. Oh ja? Ja, niet zomaar van bovenaf, maar van binnenuit. Hè. We moeten ons meer richten op de jeugd, vind ik. Het verenigingsleven moet op poten worden gezet. En ook daarin kan juffrouw Siebesma een belangrijke taak vervullen. Oh, dat kan ze vast wel aan. Ze heeft destijds in de pastorie van haar vader... ook veel aan het verenigingsleven gedaan, heeft ze oh, me verteld. Ja? ja, mooi zo, mooi zo. En oh, ik verwacht veel van haar. Ze heeft op mij wel een erg positieve indruk gemaakt. Ah, ja. Uh, wat ik vragen wilde... Uh, waar wordt die bewaarschool eigenlijk gehouden? Uh, in een herenhuis, hier schuin tegenover. Uh, Behoort de vroeger aan de familie van Buren de Geer... Ik heb dat voor een redelijke prijs kunnen kopen. De bewaarscholen beneden gehouden in die twee lokalen. En uh, de, de bovenverdieping is bestemd voor voor Sibisma. Oh. Zijn er al meubels en zo? Ja, ja. Er is een hele zending gekomen uit Zwolle. Oh. Daar uh, heeft haar vader toch het laatst gestaan, is het niet? Ja. Ik heb de meubels maar zo'n beetje neergezet. Uh, hoe ze dat precies wil hebben, dat moet ze dan zelf maar zien. Hé. Ah. Hey. Daar stopt een rijtuig voor de deur. jongen. zo'n prachtige koets heb ik zelf oh. gezien. Zou juffrouw Siebesma daarmee komen? Ik denk het wel. Uh, het zal een koets van de heer Brunesse zijn. Ja, ik zie je. Kom even. Dag, meneer Streef. Dag, juffrouw Siebesma. Welkom in Vreeswijk. Dag, Diene. Dag, Herman. Oh, je weet niet half hoe gelukkig en bevrijd ik me <laughs> ja. voel. Ja. En, meneer Streef? Huh? Wanneer mag ik beginnen? Ik ga het liefst nu maar meteen aan de slag, weet je we dat? <laughs> nou, we gaan eerst bij moeder de vrouw een kopje koffie drinken. En uh, dan gaan we de situatie aan de overkant maar eens bekijken, hè. Huh? <laughs> ja. Kijk, dine. Hier dachten we de bewaarschool onder te brengen. Wat een ruimte. Oh. Ja, het waren twee salons van Froude van Dure de Geer. Maar we hebben met deze ruimte ook nog andere plannen. Oh ja? Ja. We hebben er met de inrichting en aanschaffing van meubilair rekening mee gehouden... ...dat we het op bepaalde middagen en avonden ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Oh! Uh, we willen namelijk het kerkelijk verenigingsleven in Vreeswijk wat meer op gang brengen, zie je. Dat is door allerlei omstandigheden de laatste jaren wat in het slop geraakt. Op oh, het ene? Ik ben blij dat je dat zegt. Want uh, ook daarin... Zouden we jou graag betrekken? Ja, maar natuurlijk. Niets liever dan dat. Ik heb Bakkerstreef verteld dat je op dat punt al enige ervaring hebt opgedaan. Oh ja, dat is waar. Ik heb mijn vader daarbij destijds in Zwolle geholpen. Ik had zo'n beetje de leiding over de meisjes en de knapenvereniging. O oh ja? Mijn moeder was uh, voorzitter van de vrouwenvereniging. En daar ging ik ook dikwijls naartoe. Ja, ja aan een vrouwenvereniging heb ik ook al gedacht. Ja? <laughs> mijn vrouw zou dat wel op zich willen nemen. En misschien zou jij haar daarbij kunnen helpen? Oh ja, maar natuurlijk. En uh, kan ik misschien ook nog iets doen? Oh, Nou, uh, Herman, zorg jij er maar voor dat je zo gauw mogelijk afgestudeerd bent. Ja. En laat je dan beroepen in Vreeswijk. hè? Een jonge, frisse dominee zouden we je best kunnen gebruiken. Nou, dat zou helemaal geweldig zijn. Als er zijn. iets stimulerend werkt op mijn studie, dan is het dat wel. Ja. Maar, uh, uh, wij gaan nu even naar boven om jouw appartementen te bekijken, Dine. Oh ja, ik ben benieuwd. En, Dine, wat zeg je ervan? Oh, ik ben sprakeloos. Al onze spullen uitzwollen. Dat die er nou <laughs> al zijn. Alles is gisteren aangekomen. Uh, ik heb de meubels maar zo'n beetje neergezet. Ik. Ik weet gewoon niet wat ik zeggen moet, meneer Streef. Het enige wat bij me opkomt is eindelijk, eindelijk weer thuis. MUZIEK Breng jij deze koffie even naar boven? Is meneer Van Garderen dan al terug? Ik hoorde net voetstappen boven mijn hoofd, dus dat zal wel. Waarom moet ik hem altijd koffie brengen? Moet ik het dan soms doen met mijn been? En trouwens, kort geleden bracht je hem wel twee keer op een avond koffie. Of uh, is er soms wat voorgevallen tussen jullie? Ach, wel nee. Ik zie aan je gezicht dat het wel zo is. Vertel op, wat is er gebeurd? Er is niks gebeurd, moeder. En als u zo begint, zal ik heus die koffie wel naar boven brengen, hoor. Ik heb je gewaarschuwd dat je je niks in je hoofd moest halen. Weet je nog wel? Ach, een moment lopen rond, Alsjeblieft, meneer Van Garren, uw koffie. Wel, wel, wat een verrassing. Wie bent u? Herken je me niet meer, schoonheid? Nee. Ik ben Frits Brunesse. Ik was laatst nog bij Van Garderen op bezoek, weet je dat niet meer? Ik kan het me niet herinneren, maar wat doet u hier? Ik heb een boodschap van Van Garderen gekregen dat hij me dringend wilde spreken. De deur stond open en ik zag niemand, dus ik dacht, uh, ik blijf op zijn kamer wel even wachten. En nu wordt mijn geduld beloond met een heerlijk kopje koffie. Dank je wel. Apropos, weet je ook wanneer de heer Van Garderen zo ongeveer thuis zal zijn? Dat weet ik niet, nee. Maar als u wachten wilt, zal ik wel even wat licht maken. Licht maken? Waarom? Dat is helemaal niet nodig. Ik hou wel van schemering. Gonda, waar blijf je? Ik kom eraan. Kom je nog even terug, Gonda? Ik zal mijn moeder vragen of ze weet wanneer meneer Van Garderen terugkomt. Het is meneer Van Garderen niet die boven zit, moeder. Oh, nee. Wie dan wel? een zekere bruinisse of zoiets. Hij is een vriend van meneer Van Garderen en hij had een afspraak met hem, zei hij. Weet u waar meneer Van Garderen naartoe is? Ja, uh, hij moest iemand helpen verhuizen of zoiets. Uh, ja, je weet wel, die jonge dame die hier laatst op een paard was. Oh, die, die Dine Sibersma. Precies, juffrouw Sibersma. "Ja, Dat vond ik nou wat je noemt een jonge dame. En weet u ook wanneer hij terugkomt? Ik heb geen idee. Maar ik hou er niet van als er een vreemde meneer op zijn kamer is. Laat hem de volgende keer maar terugkomen. Ik zal het hem zeggen. En uh, zeg, heeft hij die koffie opgedronken? Ja, dat zal wel. Laat hem daar dan een stuiver voor betalen. Ah, moeder, dat kun je toch niet doen? Oh, nee? Nou, uh, daar schrijf ik die koffie wel op rekening van meneer Van Garderen. Denk je dat ik voor half uur terecht voor niks koffie schenk? Zeg, euh, snoesje. Ik heet Gonda. Ja, Natuurlijk, Gonda. Dat wilde ik juist zeggen. Maar, eh, Gonda, ik heb zojuist iets zitten te bedenken. Doe jij nog iets anders dan hier je moeder helpen? Nee, hoezo? Dan weet ik misschien een leuke bijverdienste voor je. Een bijverdienste? <hums> ik ben zojuist met nog een paar studenten eigenaar geworden van een sociëteit. En daar hebben we van tijd tot tijd wel eens iemand nodig die, uh, die koffie zet en zo. Zou jou dat niet lijken? Je verdient er behoorlijk mee hoor. Zo. En waar is die, eh. Uh, hoe heet het? Die sociëteit, bedoel je? Die ligt even buiten de weertpoort. Vroeger was het de uitspanning uh, de egel. Oh, daar. Ja. Voel je daar wat voor? Ja, ik, ik, ik weet niet. Gonda, uh... wat bent je? Ja, ik kom maar aan. Kom eens een keertje kijken. Mooi gemiddag bijvoorbeeld. Ja, nou, goed. Ik, uh, ik kom morgen wel eens even kijken. Mooi zo. Uh, wat vervelend overigens dat die, dat die Herman van Geideren niet komt opdagen. Want ik ben wel benieuwd waar hij mij zo dringend voor nodig heeft. Mijn moeder had liever dat u een andere keer terugkwam. Zo? En heb jij geen idee waar hij naartoe is? Jazeker. Hij is iemand helpen verhuizen. Een zekere Dine Siebesma Wie zeg je? Dine Siebesma Ja. Ja, maar Kent die dit dan? Oh ja, heel goed hoor. Ze is hier meer dan eens geweest. Die nee, hier geweest? En ze gaat verhuizen, zei je? Ja. Waar naartoe? Ja, dat weet ik niet hoor. Ja, hier moet ik het mijne van hebben. Kent u die juffrouw Sibesma dan ook? Ja, die ken ik toevallig ook. En heel goed zelfs. Oh, meneer Van Garderen. Komt u toch binnen? Kwam u hier toevallig langs? Nee, nee, dat kwam ik allerminst. Uh, je had met mijn zoon voor vanavond een afspraak, uh, is het niet? Ja, hij zou vanmiddag bij de meisjesvereniging komen en een voordracht houden... Dit hier is een beetje een verenigingsgebouw op zaterdagmiddag. Oh, dan moet ik, uh, moet ik je teleurstellen. Want Herman kan niet komen. Hij is ziek. Is Herman ziek? Ja. Een medestudent uh, kwam mij dat vertellen. Hij was eerst hier al langs geweest. Maar hij had jou niet thuis getrokken. Ja, dat kan. Nou, Herman kennende, zal hij wel echt ziek zijn als hij niet komt? Herman kennende, zei je toch? Daar hoef je niet zo om te blozen, hoor. Uw zoon heeft me de laatste tijd wel erg veel geholpen. Maar wat doen we? Ik ga in elk geval nu naar hem toe. En uh, voor het geval de, dat jij mee zou willen... heb ik maar alvast een tweede paard meegenomen. Oh, ik zou erg graag meegaan. Maar uh, die meisjes... Oh, weet u wat? Ik ga even naar mevrouw Streef hier aan de overkant... Misschien zou zij me voor vanmiddag wel willen vervangen. U bent de vader van meneer Van Garderen? Die ben ik, ja. Uw zoon is knap ziek als u het mij vraagt, meneer. De hele nacht heeft hij hardop in zichzelf zitten praten. Ik kon geen oog dicht doen. Misschien eilde hij wel van de koorts? Dat is best mogelijk. Maar uh, u treft het, want de dokter is er nu. Die heb ik er maar bij gehaald. Kijk, ik moet er niks van hebben... Stel je voor dat er wat gebeurt? Ja, ah, daar heb je goed aan gedaan, vrouw. Kom meedienen. Dan gaan wij eens even kijken. Ah, dokter. Hoe is het met de patiënt? Wie bent u? Ik ben de vader van Herman van Garderen, die hier ziek ligt. Oh. Is het iets ernstigs, dokter? Ernstig lijkt het me niet, maar de jongen is zwaar en zwaar overwerkt. Wat ik ervan gehoord heb, zit hij hier avond en avond op diep in de nacht te studeren... en dan heeft hij overdag nog een baan. Dat houdt geen mens vol. Tja, ik heb hem al voorgesteld om dat werk overdag eraan te geven. Maar daar wilde hij niets van weten. In elk geval moet hij nu de komende tijd volslagen rust hebben en een goede verzorging, anders sta ik niet voor de gevolgen in. Wat bedoelt u met een goede verzorging, dokter? Ik geef hem op tijd te eten en te drinken, maar ik kan moeilijk de hele dag aan zijn bed gaan uh, zitten. Laat dat maar aan onze overvrouw, dat regelen we wel. Uh, kan mijn zoon vervoerd worden, dokter? Hij heeft koorts. Zou misschien beter zijn als we daarmee wachten tot de koorts op minder Dan minderen. blijf ik in elk geval het weekende hier. Hebt u misschien nog een kamer mevrouw? Uh, ja, nou, bij uh, vooruitbetaling zou dat misschien wel gaan. Aan de andere kant, als u kunt zorgen voor een goed gesloten rijtuig... en u pakt hem goed in de dekens... Begrepen, dokter. Ik zorg daarvoor. Uh, zorg jij voor een paar extra dekens, mevrouw? Ja, u praat maar makkelijk. Wie betaalt dat allemaal? Dat hij nou overwerkt is, dat is geen wonder, maar dat kan ik ook niet helpen. Hij moet trouwens nog betalen voor de petroleum die hij s'nachts gebruikt heeft. Dat maak ik allemaal heus wel in orde. Ja, het is niks en uh, als iemand vooruit wil komen in de wereld, dan is dat goed. Maar ze moeten dan een arm mens niet op kosten jagen. Op mijn woord, ik maak dat in orde. En vanzelfsprekend ook met u, dokter. Ik zou zeggen, ga jij nu even naar de patiënt dienen. Dan ga ik intussen naar Tieleman om een goede voetstuk te doen. Wat wil je, Herman? Dorst. Dorst. Wacht maar. Zo. Drink maar. Hey. Dine. Hoe kom jij hier? Ik ben hier met je vader Herman. Je bent ziek, maar we komen je halen. En dan zullen we goed voor je zorgen. Maar maar mijn schema? Ik mag niet... Stil maar. Met dat schema komt het vast in orde. Maar je moet eerst goed uitrusten. En weer sterk worden. Want dominee zijn is een zware opgave, Herman. Dat jij hier nu bent, Dine. Dicht bij je in de buurt. Fijn. Hoe is het nu? Hij praat wat verwacht. Maar dat komt natuurlijk door de koorts. Hij slaapt nu weer even. Uh, over een uur heb ik een volslagen tocht vrijgoed. Mooi zo. Waar u hem dan naartoe? Naar mijn huisje in Fiane, natuurlijk. Hebt u dan ruimte? Ja, ik zou een grote zonnige kamer voor hem hebben hoor. Erg lief van je, dienen. Maar maak je over mijn huisje aan het hof in Fiane maar geen zorgen. En als jij ons van tijd tot tijd komt opzoeken... dan zul je eens zien hoe gauw Herman weer de oude is. Zo, hoe is het er vandaag mee, Herman? Oh, best hoor, vader. Kijk eens wat ik voor je meegebracht heb. Een fles originele Franse cognac. Oh, erg aardig, vader. Maar ik drink geen alcohol. Waar, waarom niet? Nou, Ten eerste hou ik er niet van. En ten tweede alcohol benevelt de geest. Ja, maar goed, je cognac, dat is geen alcohol. Dat is medicijn. Toch maar liever niet, vader. Nou, dan trakteer ik mezelf erop. <klaars> uh, weet je... Je bent mijn zoon. En ik hou van je. Maar toch kan ik je vaak niet volgen. We zijn toch wel totaal verschillende mensen. <lacht> Maar dat is toch helemaal niet erg. Stel je voor dat alle mensen hetzelfde waren. Maar uh, wat ik nog zeggen wilde. Er is vanmorgen iemand voor u in de deur geweest. Een, een zekere heer van Heelsum uit Houten. Hebt u hem nog gezien? Nee. En uh, wat moest hij van me? Ik heb hem naar het zwijnshoofd gestuurd. <laughs> nou was ik nou toevallig eens dus een keertje niet. Maar waar kwam hij voor? Hij wilde een paard van u kopen. Als u tenminste een goed paard voor hem had. Als ik een goed paard voor hem heb. Nou, reken maar. Ik ga er vanmiddag op af. Dan kun jij zo lang alleen zijn. O, oh, toe, vader. Ik ben geen klein kind meer. Dat is een mooi paard, Vergarderen. Dat is een drommels mooi paard. Dat zou ik denken. Dit paard wil ik graag hebben. Nou, als we het over de prijs eens worden, dan kan dat. Laten we daar binnen met eens over het onderhandelen. bij een goed glas wijn, zou ik zeggen. Aha, dit is heer Van Garderen. Een van de beroemdste paardenkenners uit de hele omtrek. Ja, we kennen elkaar al, heer Van Garderen? Ja, inderdaad, inderdaad. Op dezelfde dag dat die veerman met dat testament kwam aanzetten. is meneer Van Garderen hier aan de deur geweest. Ach ja, nu herinner ik het me. Maar eh, zou jij misschien voor een goed glas wijn willen zorgen, aangaat? Natuurlijk. Tja, dat was wat met dat testament. Wat voor een testament? Jij woont toch in Vianen, is het niet? Ken jij daar niet een zekere Van Roekel? Een bakker Van Roekel? Dat zou ik denken. Die Van Roekel is mijn zwager. Wat zeg je me nou? Ja, dat is mijn zwager. Die schurk. Hoe zit jullie familieverwantschap dan in elkaar? Mijn vrouw was een zuster van die van Roekel. Heette ze Lena? Hoe weet u dat? En Gerre van Overweel, zegt die naam je iets? Ja, natuurlijk. Daar was het allemaal om begonnen. Germeu was een oudtante van mijn vrouw en ze was erg vermogend. In de laatste maanden van haar leven wilde ze mijn vrouw, Lena, graag om zich heen hebben. Zo erg was die Germeu op mijn vrouw gesteld, maar, maar toen ze stierf, die Germeu. Ja, wat toen? Ja, toen bleek ze alles nagelaten te hebben aan mijn zwager, Antoni van Roekel. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat hier een vervalsing in het spel is geweest. Het testament moet wegens een zogenaamde verschrijving, herschreven zijn geworden. En het merkwaardige was, dat bij het opmaken van het testament, niet alleen de notaris, maar ook mijn zwager aanwezig was. Hoe dan ook, ik heb de zaak nog laten uitzoeken, maar daar is niets uitgekomen. Mijn zwager was en bleef de enige en universele erfgenaam van Germeug.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 Maar... Maar... Di, dit is... Dit is... Gerardina... Van Overweel geboren van diest. Vermaak ik... A, aan mijn lieve nicht... Le Lena van Roekel... En a, aan mijn neef... A, Anton... Tony... Van... Wat krijgen we nou? Aan gaat! Aan gaat! Breng gauw het water. Heer van Garderen is flauw gevallen.